Ismael De Bruin met het NOS Journaal. Paus Franciscus heeft in Frankrijk opgeroepen tot een brede Europese aanpak van het migratieprobleem. Paus deed dat in Marseille in aanwezigheid van bischop uit het Middellandse zeegebied. Hij zegt dat de crisis ertoe leidt dat het Middellandse zee verandert van de wieg van de beschaving in een zee van dood, een begraafplaats van de waardigheid. Migratievraagstuk migratie, moet volgens Franciscus niet worden gezien als een invasie en ook niet als een noodsituatie, maar als een gegeven van onze tijd. CDA-lijsttrekker Henry Bontebal denkt dat zijn partij voor een verrassende uitslag kan zorgen bij de verkiezingen op 22 november. Dat zei hij zojuist op het verkiezingscongres van de partij. Wij zijn de nieuwe generatie die iedereen ons nieuwe verhaal gaat vertellen, zei hij. Bontebal ziet het CDA als sociaal-conservatief. Volgens hem is dat de laatste jaren onvoldoende naar voren gekomen. Volgens Bontebal heeft zijn partij te veel meebewogen en op andere momenten te weinig teruggeduwd. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken heeft in New York gesproken met zijn Russische collega bij de Verenigde Naties. Daar wordt deze week de algemene vergadering gehouden. De Hongaar zei dat andere westerse politici ook met Rusland zouden moeten praten, meldt het Hongaarse staatspersbureau MTI. Volgens hem zou er dan meer hoop kunnen zijn op een einde van de oorlog. Hongarije heeft nog altijd goede betrekkingen met Rusland en ligt vaak dwars bij het afkondigen van Europese sancties tegen dat land. Rector Magnificus Han van Krieken van de Radboud Universiteit in Nijmegen... heeft zich schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De hoogste baas van de universiteit geeft zelf toe dat hij op een evenement in 2017... twee ongepaste opmerkingen heeft gemaakt naar een vrouwelijke medewerker... en biedt daar meerdere keren zijn excuses voor aan. De vrouw diende in 2018 een klacht in. Een externe commissie onderzocht de klacht en concludeerde dat die gegrond was. Dan het weer vanuit het westen trekken regenbuien over. Die worden afgewisseld door zon. Het is 16 tot 18 graden. Richting de avond wordt het geleidelijk aan droog. Vannacht kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnige periode en stapelwolken bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg. En tot zover de ANWD-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Ker ja, op keer sta ik weer neer. Ik kan niet meer tot over mijn handen, dus wel op ja. Zo. So begin van het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Je hoort een dus morgen lief op jou. Het derde uur alweer en we gaan snel naar Duitsersveld schakelen naar Rob, want Rob volgens mij is er wel weer het een en ander gebeurd bij jou daar bij de wedstrijd tegen IJmuiden. Ja, dat klopt. Er is wel wat gebeurd. Uh, het was een beetje rommelig en er gebeurde ook niet zoveel meer. En hij heeft helemaal uit het niks gekregen. Hij een kans en die schiet er keer ho hoog in de goal. Ja, een mooi doelpunt, maar ja, valt dat niks. Ze hebben geen kans gehad. Maar oké, okay, ze maken 3-1. Maar tien, tien minuutjes later uh, maken we toch weer de 4-1. En dan moet ik even nadenken. Dat was uh, Jelle Daan, die de 4-1 maakte. Ja, lekker. Hij krijgt de bal rond 16 meter en hij schuift hem netjes in de linker benedenhoek. En nu is het eigenlijk, ja, soms het gaat iets meer druk zetten. Kost wat kracht. Maar dat, dat moeten ze ook wel doen, want anders wordt het helemaal niks. En uh, als je er bovenop zit, hij krijg je kansen. Krijgen. Dus ik verwacht nog steeds wel een goaltje erbij. Komt. Ja, oké, okay, nou, dat zal wel lekker zijn. Want uh, ja, ik schrik wel even dat er uh, gescoord was uh, door Aamuiden. Uh, door ja, als je dat even niet in de gaten houdt, dan, uh, dan kan het uh, misschien nog uh, verkeerd aflopen. Maar zo erg is het ook weer niet, hè? Uh, erg, ik kan me dat niet voorstellen, want uh, daar is MI er niet goed genoeg voor. Maar je hebt wel gelijk. Dus dat geeft het een beetje uit handen. En dat is een beetje de gemakzucht. Of, of misschien omdat het moeilijk is. Maar uh, het kan hier gebeuren. Als je 3-0 voorzet wordt 3-1, dan zijn we 3-2, worden het spannend. Ja, maar gelukkig 4-1. Gelukkig 4-1. Nou, helemaal goed Goed nieuws, we komen straks uh, na het, uh, of uh, ja, zo rond het einde van het uh, fluitsaal komen we weer. Bij terug. Dat zou tussen kwart over vier en een half vijf zijn. Is het goed Rob? Dat is prima hoor. je Meld je maar. Gaan we doen. Dankjewel. Hè. Veel plezier daar. Plezier, Hoi, ja, dat was uh, Rob, ja. de vervanger van uh, Jan van Leiden. Leden. Dank in ieder geval uh, daarvoor dat hij even de wedstrijd uh, wil verslaan uh, vandaag. Precies. Nou, ja, gaat lekker hè, 4-1. Ja, het gaat hartstikke. Uh, kat in het bakkie. Kat in het bakkie. Zo is het maar net. We gaan er straks ook eens in Studio BVW kijken bij Rendelland oh, ja. of het daar ook kat in het bakkie is. Uh, hij wil wat in de verkoop. Beest van de Week. Als dat gaat lukken, nou ja, ik heb een beetje al zitten kijken, maar het wordt een mager aanbod. Er zijn maar weinig, tenminste, honden in de, in de dierenasiel. En ik wou is, bijna zeggen, is de schuur leeg. <laughs> de schuur is, ja, die is zeker leeg. Oh ja, en, um, nou ja dat maar, moeten we even vertellen. Ja. Want de afgelopen weken, weken, nou, weken, maanden, maanden hadden ja, we steeds ja. dieren uit ja. een... Uh, ja, die in een schuur waren gevonden, ja. hè, met z'n Ja, allen. ja, ja en, en als je denkt van, nou, het is één ras. Nee, het waren dus allemaal verschillende soorten honden. Uh, verschillende so so soorten ras en dus dat was uh, heel bijzonder. Was dat niet van die uh, die die volker uh, die al die beesten? Ik heb, ik heb geen idee. Maar goed, nou, uh, straks gaan we het hebben over Piet uh, Pietje en die uh, nou Pietje die zit nu in het asiel en daar is uh, dus even kijken wat voor hond dat precies is. Nou ik zie het al. Het is niet om uit te spreken, dus dan, nou. <lacht> La maar. Ik neem ik neem wel een konijn. <lacht> Oké, okay, nou ja, door straks is, wel, uh, Benno. Is goed. Nou ja, eerst dus zo dadelijk uh, de Pit Reports met uh, Studio Beverwijk, Randall Lawson. Wij gaan het hebben over uh, weer uh, goede muziek. Want er is een hele goede nieuwe single uitgekomen van uh, de zangeres Tyler. Hier oh. is uh, haar uh, nieuwe plaat, die heet Water. Baby's Lekkere klassieker uit de jaren 80 van Jullie uh, Louie en de nieuws. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en daarmee gaan we naar uh, onze studio uh, Beverwijk toe. Daar zit uh, Reno uh, Lawson voor uh, ja. Ja, ja, uiteraard het uh, race nieuws, uh, Rindel, hè Het ja. Japanse, weekend. Japanse en, uh, weekend. En wat gaat die Max verstappen daar verschrikkelijk de keer. Nou ja, laten we zo zeggen. Iedereen is weer wakker. Ja. ja. Als, nou, de vorige keer ging het even niet lekker. Maar hier ben ik weer hoor. Weet nee, je wel? nee, nee, ja, Dit is gewoon uh, klaar. Uh, weet je, uh, ik denk dat die morgen... Uh, het is uh, heel erg vroeg hè. We moeten heel erg vroeg op. Ja, met, uh, zeven uur. Uh, zeven uur man. Jeetje, jeetje, jeetje. Op zondag? Ja, op zondag. op zondag. Ik zit vaak dan nog in droomland op een de, uh, <laughs> of andere tropisch uh, eiland. Ja, weet je, dat is gewoon klaar. Maar ja, zeven uur en dan gaat hij... Uh, nou, met de start uh, verwachten. Ik ga die weg. En dan als hij in de T zit, komt de rest aan. Zoals ja, nou ja, zo, zo gaat het gebeuren inderdaad. Ja, zo gaat het gebeuren. Ja, ja, ja dat gewoon vanaf uh, uh, af, uh, de vrije training 1 was het al. Hè. Gewoon, hallo jongens. Oh ja, by the way, Singapore was een klein foutje, maar ik ben klaar. Ja, ja ben niet normaal. Nee. En dat, uh, die, die voorsprong op Perez, dat is ook ja. een mega god ja, ja, ja, ik denk dat hij niet lekker slaapt. Nee, dat lief. denk ik ook die, niet. Je zult wel aan het slapen zijn, maar ik denk dat hij niet lekker slaapt. Die heeft, die heeft echt heel erg slecht hoor. Ja, en, toen werd aan uh, Max gevraagd van ja, ja hoe, uh, hoe kan dat nou? En toen zei Max alleen maar van ja, hij rijdt in dezelfde auto eigenlijk. Ja, dat geloof ik dan niet helemaal, maar hij moet wat zeggen. Hè? Ja, oké. Okay. Ja, trouwens ook niet helemaal netjes, dat van je teamgenoten zeggen. Maar aan de andere kant, dat geloof ik niet helemaal. Ik denk dat uh, Max toch wel binnen Red Bull een kleine voorkeursbehandeling heeft. Maar het doet toch wel pijn pijnsevertiende. En hé hey jongens, we hebben het over 17, wat is het, maar ja. in Formule 1 termen is dat gewoon uh, van hier naar de maan, hè? gewoon klaar. Ik zat net een stukje te lezen even over Hamilton, die snapt er helemaal niks van, en die zat gewoon per seconde. Klaar! Ja, ja, ja. Ja, heel ja, veel ja, ja. En die die er helemaal niks meer van. Die is, uh, die heeft, uh, die is helemaal klaar mee. <laughs> ja, ja, ja, ja, inderdaad. Maar... Ja, even wat anders. Uh, ja, niet alleen Max uh, valt weer op, maar ook uh, ja, je naamgenoot natuurlijk weer, hè? Liam Lawson. Ja, ja, ja, ja gewoon. Ja, uh, ik, ik, ja, het is een beetje jammer dat hij niet uh, in het contactspul uh, gezeten heeft natuurlijk. Want ja, volgend jaar is het toch gewoon uh, Daniel en uh, Yuki natuurlijk. En dat begrijp ik Yuki begrijp ik nog wel, maar uh, Daniel begrijp ik echt helemaal niks van. Um, ja, hij, hij moet toch een ander zitje gaan zoeken. Hij wordt nu reserverijder van Red Bull en reserverijder van het Alfa Taui team Ja, moet je daar happy mee zijn? Ik weet het niet. Ik ja, nee. ja, hoop, hoop het eentje zijn hand weer breekt. Zo om te zeggen, ja toch, ik kan niet winst. Ze zullen hem waarschijnlijk uh, gaan plaatsen bij uh, Williams dan, hè? Voor uh, Sergeant uh, in de ja, plaats. Nou ja, die, die kan naar huis. Dat is klaar. Maar, uh, dat zag je aan het kopje ook wel uh, toen hij geïnterviewd werd. Dat, dat is gewoon over. Uh, uh, simpel. Uh, ja, moet je daar blij mee zijn, Williams? Ja, ja, je rijdt. Maar je moet daarom ophouden, je rijdt. Ja, dat is ook zo. wel Albon, mooie dingen laat zien. Absoluut. Ja, is ook zo. Is ook zo, zeker. Mooie dingen laat zien. Dus, ja, maar je rijdt. Meer is het niet, hè. Je weet zeker dat je daar helemaal geen kans op punten hebt. Of er moet wel een hele gekke wedstrijd komen. Maar, uh, uh, ja, ja, een beetje het probleem is tegenwoordig, al bij je reserve rijden. Je maakt natuurlijk niet veel kilometers. Dat is een beetje het probleem. Ja, in de race simulator. Maar ja, dat kan uh, elke curl van negen, zeg ik al. Dat, uh, dat is een beetje ongelooflijk. Onzin. Maar ja, zoals uh, Liam het uh, bij uh, Alfa Tauri doet... Uh, ja, had hij eigenlijk gewoon, uh, wat jij ook zei... dat plekje wel verdiend... Nou, ja, ik, ik ben er verbaasd van geweest. Uh, ik, ik moet zeggen dat Liam in het verleden mooie dingen heeft laten zien, maar niet extreem mooie dingen. Uh, uh, hoe hij gewoon uh, even instappen in Zandvoort. Hè. Uh, joh, heb je je pak bij? Heb je je helm bij? Ja, joh, rijden. Klaar. Hoe het daar gegaan is en daarna wat hij heeft laten zien, vind ik gewoon heel erg knap. En uh, ja, Kijk, Joekie is natuurlijk dit weekend helemaal fantastisch, maar dat is zo, uh, heel simpel. Voor eigen publiek rijden is al een halve seconde winst. Dat is dan sowieso altijd al gewoon. Dus hij heeft een prachtige kwalificatie gereden. Uh, maar hij, ik vind dat Liam niet voor hem onder doet. Dus ik heb ontoudelijk wel zoiets van nou ja, ik, ik had hem die kans gegeven. Maar, ja. uh, en ik, ik snap niet helemaal de gedachtegang. Uh, om Ricciardo mee te laten komen, dan kan je, kan je zeggen, hij heeft ervaring. Nou, dat is tegenwoordig met al die race-simulatoren, wat is ervaring nog in de Formule 1? Uh, maar ik moet zeggen, als ik kijk naar de laatste jaren met Daniel Ricciardo... Ik vond het nou niet echt dat ik zeg, jongen, ik ben daar helemaal hout de boter van geraakt. En dan kan je veel lachen. Maar ik vind dat hij weinig reden ook bij de andere teams het lach heeft gehad. Dus ja, wat daar nou de gedachtegang achter is... Ik heb geen idee. Voor eh, mij was hij een beetje klaar. Maar, uh, het is geen Alonso, die oud is. Het is geen Hamilton, die oud is. Die, ja, dat was bij mij een beetje... Zoals hij de laatste jaar erin gegaan is... Een beetje, een beetje over. Echt nee, over. Wat het, wat het wel uh, kan zijn natuurlijk van... Uh, ja, hij is wel heel erg geliefd, hè? iedereen uh, zwaait uh, vrolijk naar hem en hij lacht uh, heel uh, vriendelijk en uh, hij is ja, altijd lekker ja, aan, aan het geiten. Het voor, dat, uh, ja, dat, lachen, dat lachen brengt geen geld in het laatje. punten brengt geld in het laatje. Ja, jawel, ja, maar... jawel, maar dat, dat denk je ook weer aan uh, ja, een mogelijke nieuwe sponsor hè, die genoemd wordt, uh, Adidas. Ja, ja, misschien, ja. Uh, misschien uh, ja, willen ze wat met die uh, combinatie. Ja, ik weet het niet hoor. Maar... Ja, je moet natuurlijk ook wel een beetje zien dat natuurlijk, uh, Australië ook een gigantisch grote markt is voor een heleboel uh, sponsoren. Uh, kijk, uh, we hebben het wel eens hier over Nederland, maar we zijn natuurlijk gewoon een heel klein apenlandje. Uh, daar zijn heel wat meer mensen en de markten zijn ook wat groter. Ja, dan kan de Rikia dan natuurlijk toch misschien voor zo'n merk heel veel betekenen. Uh, met, uh, met lossen is dat natuurlijk toch een beetje minder. Maar uh, als je daar dan uiteindelijk je keuze van gaat laten komen... en die zegt van, joh, maar ik wil nu met jong talent. Want dat is al is Taui, hè. Dat is daarvoor het jong talent, zeg maar, te kweken. Dan zeg ik van, joh, wat is dat een rare keuze wat jullie gemaakt hebben. Als nou Liam helemaal niks had laten zien, had ik gezegd, en terecht. Maar ik vind dat hij tot nu toe het echt serieus oké okay doet. Echt wel. Ja, en, en uh... ik ben het helemaal met je eens. Ja, en dan heb ik echt zoiets van, nou, ik, ja, nou ja, wij zijn gelukkig geen marketingstrategen van, uh, van die teams. Uh, wij weten ook niet alle data, maar ja, de, de cijfers, uh, punten halen, ja, dat, dat, dat is toch wel uh, bij mij heel erg belangrijk. En ook voor zo'n rijder. Dus, uh... We gaan zien, we gaan zien of, uh, of Daniel dit jaar nog instapt. Rijdt hij de Sanuka helemaal om zijn oren en rijdt hij gelijk naar het podium. Dan uh, ga ik allemaal gewoon erin trekken. Maar ik begrijp het helemaal in de onderhand. Laat we Nee. <lacht> nee. <lacht> nou ophouden. Ja, Rendel, je had het er eigenlijk net al over. Over uh, sim racen. Nou uh, kan dat toevallig hier op, uh, op Zandvoort. En uh, op het circuit uh, is een uh, sim race centrum voor jong en oud. Um, um, ja, de, wat ik me eigenlijk een beetje af zat te vragen en, en daar heb jij waarschijnlijk wel een antwoord op als je dat gaat doen in hoeverre kan je dan jezelf voorbereiden op een race licentie ja, heel goed. Want je begrijpt wel een beetje gelijk, uh, dat simrace tegenwoordig, zeker op de nieuwe Sims, uh, is uh, bijna echt. Uh, je weet, kijk, het echte ga je nooit benaderen. Nee. Uh, uh, de winden langs je helm en dat soort dingen, dat, dat in een sim heb je niet. Dus heb je hebt een heel grote ventilatoren neerzetten, te zetten. Maar dat heb je allemaal niet. Uh, dus het hele echte, met de G-krachten, toestand, dat soort dingen, haal je op een sim gewoon niet. Maar een sim kan je wel heel goed al een circuit leren begrijpen. Uh, ze kunnen met de regensims kunnen ze tegenwoordig bijna. Wat de, de regellijnen moeten worden. Kan je, oh ja. kan je echt merken in je tijden. En het mooie natuurlijk met een sim is. Je kan zo vaak crashen als je wil. Je drukt ja. op uh, de uh, alto-liad-knop en je raad weer. Ja. Uh, en dat kost niet zoveel zeg maar. <laughs> Weet je? jij alles van Weet ik alles van. En, uh, dus uh, dat is heel simpel. Dat is natuurlijk heel mooi. Je kan heel snel van je fouten leren. Ja. Uh, wat je gaat doen. Ik moet zeggen. Ik heb een paar keer nu in de sim gezeten. En dan ben ik waarschijnlijk toch te oud voor geworden. Want dan rijden jongens van 9, Die rijden helemaal zoek. Dus dan, dan is het gevoel. Uh, toch uh, is er gewoon niet meer. Maar ja, uh, de, tegenwoordig zeker met de, de hele moderne sims en de dure sims wat natuurlijk de teams gebruiken, mm. kunnen ze natuurlijk wel alles uh, al na, uh, nabootsen. Kijk, Red Bull zei niks voor niks toen ze naar Singapore gingen wij denken niet dat wij hier potten gaan breken. Dat was natuurlijk in de simulator was het al lang naar voren gekomen. Ja, ja, ja. Weet je, met al die data wisten ze al daar dat ze het heel zwaar gingen krijgen. Dat zeggen ze niet om uh, een verstoppertje te spelen of een kop in stand te steken. Nee, dat, dat weten ze al met al alle data die ze daar. natuurlijk in die simulator hebben gehaald. Ja. En uh, nou, dat kwam hij in feite achter. Maar ze zeiden ook gelijk. ja nah, in uh, Japan zijn we er weer bij. Natuurlijk weten ze dat wel, dat de dingen daar wel gaan doen. Ja. Dus, uh, en dat is zeker, zeker met de jeugd die gewoon in zo'n simulator gaat zitten. Uh, we hebben ook mooie voorbeelden. Hoe heet die uh, met uh, Larry tevoren? Was dat niet, niet Larry? Die ook uh, simkampioen was, die uiteindelijk in Porsches reed en gelijk voor haar reed. Ja, ja. ja. Het, het kan dus wel. Dus, uh, het zit er wel dicht tegenaan. Uh, ik zeg altijd alleen wel op het squielen je het echt. Want daar komt de, komt de rest mee kijken. Ja, dus, dus ja, mensen die een race licentie willen halen, ga gewoon naar een hele goede race. Renspotschool, bijvoorbeeld. Maar ga naar een hele goede uh, cursus waar je gewoon in een aantal weken, niet in één dag, maar in een aantal weken gewoon licentie haalt. En waar je alle aspecten gewoon doorloopt: van, van hard rijden de hoek om tot, uh, tot crashen in de vangrail. Ja. Dan heb je het helemaal goed gedaan. Oké, okay, oké. Okay. Ja, <laughs> ja geweldig. we alles meegemaakt hebt, gelijk. <laughs> ja, toch? <laughs> Zeker. Dus uh, dat zijn wel dingetjes. Maar het zien we, de Sims is niet meer uh, waar wij vroeger spelen. Nee, nee, nee, nee. Dat is echt heel. Heel erg, uh, heftig geworden. Maar ja, de sensatie over om over een curbstone te rijden, dat is natuurlijk uh, dat, dat mis je natuurlijk ook in een nee, sim. Kijk, ja, in de echte, hele echte sims, uh, krijg je ook die feedback. Maar dat gemak, oh ja, uh, toch wel? Dat je gemak, ja. Jawel, jawel, jawel. Ik heb eens een keer in zo'n beweegbaar ding gezeten, ah, dan, dan voel je ook uh, de klappen in je stuur als je inderdaad over een curbstone uh, gaat. Ja, maar ik ja. kan je vertellen, het is nooit zo als in het echt dan daar zijn de klappen toch wel drie keer zo hard hoor. Maar, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, ik heb uh, met de Formule 3 ik dan bijvoorbeeld echt even de GT-scam door en dan pak je links rechts, pak je de curve staan. Uh, dat voel je na vijf keer, voel je dat best wel in je polsjes. Ja, ja, ja. En uh, dan kan je komen er toch wat klappen meer terug, je stuur in ja. dan op een simulator. En kostte dat je uiteindelijk ook een, een wiel? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee dat, dat, dat, uh, deze is bulletproof. Die andere, die, oh, okay. die, andere, die, die, die was weg. Oké, okay, okay. De, Deze kan dat gelukkig hebben, gelukkig wel. Ja. Goed zo, goed zo. Goed, Rendon, nou, dan uh, gaan we je volgende week weer spreken. Ja, en, en, en kijken, dan, uh, dan uh, gaan we kijken wat er allemaal weer voor nieuws is. Wat er gebeurt genoeg in Autosportland op het Omenig natuurlijk. Ja, precies, en uh, nou, en een goede race morgenochtend, vroeg. Ja, ja, ik... Uh, Jeetje, zeven op... uur. Oh, uur, oh, oh, oh, oh. En... Ja, vandaag, ja vandaag, vandaag viel mee nog met 8 uur. Ik denk, nou ja, als er morgen de race om 8 uur is, nou ja. ja. Zeven ja, uur. zeven uur, Benno. Ja, ja, ja. Dat ja, ja, ja. kan nou, toch mooi, niet? Het mooie is, als om zeven uur is, heb je de rest van de dag... ...kan je allemaal leuke dingen gaan doen. Zo is dat. In één keer een hele lange dag heb je dan. Hele lange dag heb je er ja. eens over. Dus ook, dat is ook wel helemaal mooi. Ja, zo, zit, zo kan je het ook zien. Ik zit niet om zeven uur morgen aan bier... En een, uh, ...en een pilsje en, uh, en uh, shippies en dat soort dingen... ...naar een kamp te kijken, hoor. Nee, nee, nee. Dat, dat nee. wordt meer een kopje thee, denk ik. Precies, met een beschuitje. <laughs> ja, we gaan het zien. Oké, okay, Reddell, dankjewel voor vandaag... ...en tot volgende week. Dankjewel en een mooie reis morgen. Hoi. Story in my life. Searching for the right. But it keeps avoiding me. Sorrow in my soul. Cause it seems that wrong. Really lost my company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 kom je in één keer weer een plaat tegen... Denk van, ja, die ken ik nog. Heel lang geleden was het uh, een hit. Nou ja, heel lang geleden. 2006. Deze van uh, Rihanna en uh, Unfaithful. Het is uh, half vijf. We gaan het uh, beest van de week doen, uh, Benno. Ben ja. je eruit wat je allemaal gaat doen? Ja ja, ja, ja, ja. Nou ja, zoveel keuze heb ik niet. Het gaat om uh, Pietje. En Pietje is een, uh, een hond uh, die komt uit de klasse van de herdershonden... Eens uh, even kijken, het is een hele vriendelijke hond naar mensen. en Wel wat gereserveerd in het begin. Uh, um, het is een echte gezinshond. En erg gek op zijn eigen mensen gewend om samen te wonen met kinderen in huis vanaf een jaar of tien. Dat weer wel. Uh, maar het is natuurlijk allemaal wennen, kennismaken enzovoorts. Een baas, uh, hij zoekt een baas met ervaring met uh, dit soort rassen, met herdershonden rassen. En dan uh, zodat hij daar uh, dat het allemaal soepel verloopt. Hij heeft een uh, zwak voor vrouwelijk schoon. Onze Piet. En uh, met reuwen gaat hij uh, eigenlijk wisselend... Uh, dat, oh ja, dat zijn natuurlijk mannetjes honden. ben ik zelf een beetje in de bar. Uh, met uh, andere mannetjes honden gaat het dus... Uh, contact is wisselend goed of niet goed. Dat moet je er een beetje mee uitkijken. Uh, hij zoekt dan ook een eigenaar die hem aangeleind uh, houdt en, uh, en begeleidt waar nodig. Met name iemand die stevig in zijn schoenen staat. Dat is ook belangrijk dat je als baas bent, want hij is een grote en sterke hond. Dus uh, als je daar als uh, klein meisje naast loopt of een klein jongetje... dan uh, kan het zomaar zijn dat je eerst de hond krijgt, dan een stuk lijn en dan een kind door de lucht. En oh, dat jee. is hem, ja. dus niet... Uh, een soort uh, kuiten. Ja, ja, dat, ja nou, de, een andere kuiten Katten en uh, Piet uh, gaat is geen optie. Dus dat uh, moet je niet willen. Dus even alles samenvatten. Het is dus een, een, Piet is een, uit de herdershondenclub. Het is een mannetje. Hij is geboren op 30 september 2017. Kan kinderen vanaf 6 tot 10 jaar. Niet bij soortgenoten. Uh, alleen bij teefjes uh, kan hij uh, bij andere honden. Niet bij katten. Heeft geen speciale verzorging nodig. Is gecastreerd. Uh, kan alleen thuis blijven, kan hem mee in de auto. Aan de, gedrag aan de lijn is goed, beheerst basiscommando's, is zinnelijk. En we hebben weer een waakzame hond. Dat is natuurlijk wel fijn. En het is ook een grote hond: hij is groter dan 50 centimeter. En dat is erg prettig als je een waakzame hond hebt. Uh, Vachtverzorging, daar is uh, weinig uh, voor nodig. Uh, kan niet loslopen, daar moet je dus wel aan denken. En je vindt uh, Piet aan de Kees op straat nummer 5 in ons eigen dierentehuis uh, Kennemeland. En neem contact op, want uh, nou ja, Pietje verdient ook een, weer een eigen huis. Nou, ik vind het wel een mooie naam hoor voor uh, deze herder uh, ja, Piet. Pietje. Pietje, nou, ja. hij uh, zit uh, in het dierasiel op jou te wachten. Come on, hold my hand.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 Than either Before I fall in love I'm preparing to leave I scare myself to death That's why I keep on running Before I've arrived I can see myself Dat was uh, Robbie Williams en uh, Phil. Ja, we hadden het net uh, uiteraard over uh, de mega prestatie. Uh, tot nu toe in ieder geval van uh, Max Verstappen in uh, Japan. Ja. He, zo uh, vlak voor, uh, voor de race uh, vanmorgen. morgen. vanmiddag, uh, of uh, ja, de, daar in de middag. Maar vanmorgen voor ons uh, de kwalificatie. En wat gaat hij te keren? Zou die iedereen op een roodje gaan uh, zetten? Dat, uh, dat las je ja ook ergens, hè? Ja, dat, uh, dat is. Uh, GP Blog. Uh, en. Uh, ja, dat is. Die. Die stellen zichzelf dus de vraag. En nou ja, wat jij dan ook zegt. Het is een kwestie van rekenen natuurlijk. Van hoe groot, uh, hoeveel sneller is hij dan de man uh, voor hem uh, of achter hem bedoel ik? En, uh, nou ja, en hoe ver kan hij dan uitlopen? En nou hij zal niet iedereen natuurlijk op een ronde kunnen zetten. Dat, dat lijkt me wel heel veel. Uh, dan is het net of iedereen stilstaat, denk ik. Maar dat moet toch wel een grote desillusie zijn voor de rest van het veld. Zeker. Nou, we gaan het uh, morgen zien vanaf 7 uur op tv te volgen. In de ochtend. In de ochtend, ja. Zeker in de ochtend. Ja. Dus uh, ja, heel uh, vroeg naar bed vanavond. Hè. Gewoon uh, rustig gaan met, uh, met de drank ook. En dan komt het helemaal goed, toch? Ja, ja precies. precies. Ja, zijn we morgen allemaal weer scherp voor uh, de Grand Prix daar in uh, Japan. Ja, echt een honda-baan, dat uh, merk je ook Honda, wel. Honda -baan. Nee, geen hondenbaan, die hebben we net gehad. Maar een honda-baan daar uh, in uh, Japan. Uiteraard met de uh, Tauri van uh, Tsunuki uh, Sonoda, die het uh, goed gedaan heeft. En hij uh, mag verstappen met zijn Red Bull you over my mind but when the morning comes I'm right back where I started again And trying to forget you was just to Trying to keep up a smile Kijken of we nog uh, naar Duitsveld uh, kunnen schakelen. Rob, ben jij daar? Ja, daar ben ik, sorry. Ja, ja, nee, dat geeft helemaal niks. Ik ben blij dat we je te pakken hebben. Want uh, ja, na de wedstrijd uh, proberen we je te bereiken uiteraard... van hoe het uh, slot is gegaan uh, vandaag. Nou, het slot was, uh, ja, redelijk het was, uh, Ik heb verteld tot de 4-1, denk ik En uh, Sander had wel overwicht, ook kansen Had met name het het team van kansen Maar ongelukkig in de afwerking op de keeper, gelukkig Maar vlak voor tijd heeft dan toch uh, Lewis gescoord, uh, Fernando Lewis Dat is in de aanwinst van ons, die wat hoger had gevoetbald Tot geleden. met uh, goed doorzetten uh, op, de, op de verdedigers uh, verspeelde de bal en uh, op de keeper maakte hij, maakt hij hem heel keurig af. Dus uiteindelijk is het 5-1 en Ja, dat was gewoon een moeilijke tweede helft. Uh, uh, en mij had verloren en Sant had al gewonnen. En dan is het moeilijk om die energie heel hoog te houden. Dat je echt vol gas geeft. En dat hebben ze ook niet echt gedaan, vond ik. Dus dat kan iets beter, maar eruit Ze hebben gewonnen in de eerste wedstrijd 5-1. Lekker. Ja, zeker lekker. Helemaal goed. En die 5 had jij goed hè in ieder geval uh, dat, uh, dat, uh, dat dat erin zat. Ja, kijk, ze hebt best wel aardige spelers, maar omdat ze ook allemaal ietsjes, ietsjes ouder zijn geworden, hebben ze natuurlijk ook andere dingen. Sommigen zijn vader geworden of ze hebben een, een goede baan of ze hebben wat anders. Ja, ze moeten die energie een beetje met z'n allen terugvinden. En als ze, als ze echt een beetje gretig gaan worden, ja, dan kunnen ze hoog eindigen, denk ik. Ja, ik vind het een heel mooi begin uh, vandaag uh, tegen IJmuiden 5-1. Uh, daar kunnen we een mooi uh, weekend verder mee uh, doorbrengen. Ja, en ik heb natuurlijk mijn best gedaan. Ik kan Jan natuurlijk nooit vervangen, want die is natuurlijk een geluidende verslaggever. Niet al beter zijn die Kuiper, maar ja, ik heb mijn best gedaan. Ja nee, ja, nee, dat heb je zeker gedaan. We zijn trots op je. <laughs> ja. En volgende keer mag je weer. Als Jan nou, weer is dat. Bel bellen maar in nood even spreken. Ik hoop dat het goed gegaan is en de zand heb geworden. Ja, nou ja, ik vind het helemaal fijn. Dank je wel, hè. En uh, tot een andere keer, Rob daar een Leuke uitzending. Doei jongens. Hoi, hoi, hoi. Dat was uh, Rob uh, van den Berg inderdaad bij uh, S.V. Zandvoort uh, tegen IJmuiden. 5-1 hè? Dus, uh, ja, ja, lekker. Dus een mooie overwinning of zo, uh, de competitie te beginnen. Ja. Lijkt mij wel. Hé, hey, van voetbal gaan we naar de bioscoop. Ja, en ik ga je eerst even nog een klein evenementje met je delen. Dat op woensdag 11 oktober gaan we terug in de tijd naar de jaren 80... om te genieten van de voorpremiere van Net als in de film... Daar is je dan nietje volgens mij over. Tijdens de uh, Pathé Ladies' Night... de Ladies' Night staat gerand voor een gezellig avondje... uit met een hapje en een drankje en een gezellige quiz... en een fijne goodie bag, wat dat ook mogen zijn. Heb jij zin in een avondje uit en fun met vriendinnen... Dan ziet Pathé je graag terug bij de volgende Ladies' Night. en um, nou, Dat is natuurlijk uh, heel leuk. Ik was weer even bij Pathé. Oh, wacht even, er is nog een dresscode. Uh, back to the 80s. Ja, dames. Ik, ik zet ondertussen net een film even op. hè. Okay. ga gewoon door hoor. En uh, Ik was uh, even bij Pathé. En ik uh, sprak weer even met de theatermanager uh, Pieter Verhoeven. Oké, okay, komt je ja, Officiële herfst, zeker. En ja, herfsttijd is bioscooptijd. En daarover praten we met Pieter Verhoeven, theatermanager van Pathé Haarlem. Uh, Pieter, de nieuwste film, we hebben een Nederlandse film zelfs, De Vuurlinie. Ja, dat klopt. Sinds uh, vorige week draaien we nu uh, De Vuurlinie. Een Nederlandse film geïnspireerd op het verhaal van, uh, van Marco Kroon. Oorlogsfilm dus. Uh, en die, uh, ja, die loopt lekker. is dus gezellig druk. Ik, ik heb de trailer gezien. Het, uh, het gaat er flink aan toe. Ik, ik las het ook van de recente. En er dus, uh, wordt flink geschoten. Dus die liefhebbers komen goed aan hun trekken. Ja, ja zeker. Ja, voor een Nederlandse, zeker voor een Nederlandse film is er flink geïnvesteerd in de, de actie. Uh, en dat zie je eraan terug. Uh, het is ook een 16-plus film. Uh, wat eigenlijk ook niet heel vaak gebeurt bij Nederlandse titels. Uh, nee. Dus dat betekent wel dat er... Uh, redelijk wat geweld in uh, naar voren komt. Maar ja, dat is te verwachten met, uh, met de titel. Ja. Ja. Uh, uh, klopt het dat ik, had ik het goed begrepen, een, een Amerikaanse of in ieder geval een buitenlandse regisseur? Uh, nee, nee, het is gewoon uh, Roerane, Nee, dat is een Nederlandse regisseur oh. die ook uh, eerder uh, uh, Red Bad heeft geregisseerd en uh, Michiel de Ruiter film. Oh, dus ja. hij is wel uh, vertrouwd in het heldengenre. Uh, het helden genre. <laughs> helden -genre ja. ja. ja. Um, ja, waar we het eigenlijk nog nooit over hebben gehad, zijn kinderfilms. Dat is toch wel uh, uh, ja, is natuurlijk een aparte tak voor sport, denk ik. Ja, ja, absoluut. En zeker voor Partij Haarlem is dat echt wel een belangrijke, uh, ja, belangrijke markt ook eigenlijk. We hebben hier altijd heel veel kinderen wel over de vloer. Uh, dus ja, kinderfilms, dat is uh, zeker een belangrijk uh, onderdeel van ons, uh, onze business. Ja. Met name in de weekenden. Oh ja, natuurlijk in de weekenden. Um, welke kan je bijvoorbeeld aanbevelen voor uh, opa's zoals ik? Uh, nou ja, we draaien superveel kinderfilms. Paul Patrol komt binnenkort uit. Dat is echt voor de allerkleinste kinderen. We hebben ook een, een kleuterbios binnenkort. Uh, dat, is eigenlijk, dat is voor een eerste ervaring voor kinderen om naar een bioscoop te gaan. Dus echt voor kleuters van een jaar of... Drie, die kunnen dan uh, voor het eerst in hun leven een keertje naar de bioscoop. Uh, we zorgen dan dat het licht in de zaal, dat blijft altijd een beetje aanstaan. Dat het niet te spannend is, het geluid staat wat zachter. Uh, ze krijgen er wat lekkers bij. Uh, de ouders, die krijgen uh, of de opa's en oma's, krijgen koffie en, uh, en een koek. En de kinderen die krijgen een combo met... Uh, met een drankje en wat popcorn. En achteraf krijgen ze nog een heus filmdiploma mee naar huis. Zodat ze echt oh. hun eerste, eerste ervaring hebben gehad. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Ik dacht misschien nog oordoppen vanwege het, het volume wat de kinderen zelf maken. Uh, ja, nee, nee. Het is, het is vaak wel een redelijk onrustige zaal. Ja. Maar uh, nee, dat is, dat is ook weer niet nodig. Ze zijn vaak toch ook wel geïntegreerd door uh, wat er op het grote, grote doek aan het. Uh... Gebeuren is. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Zeg, als je voor het allereerst van je leven naar de bioscoop gaat, dan, dan, ja, dan gebeurt er wel wat om voor je en om je heen natuurlijk. Ja, ja absoluut. Ja, en wij vinden denk ik de schermen al uh, vrij groot als je binnenkomt lopen. Kun je nagaan als je nog uh, twee keer zo klein bent en je staat voor zo'n heel groot doek. Dat, uh, dat is vaak wel indrukwekkend en ook een beetje spannend. Maar, uh... Uitelijk vinden ze het heel leuk. Ja. Over kinderen gesproken. Ik, euh, ik zag op jullie website dat Sinterklaas het erg druk heeft gehad. Hè, afgelopen zomer met filmen. Ja, ja ieder jaar uh, is Sinterklaas... Uh, als hij in het land komt, komt hij ook uh, de bioscoop binnen en het, uh, het filmdoek op. en uh, ja hij, uh, hij heeft het lekker druk gehad. En, uh, er komen volgens mij in ieder geval twee, misschien wel drie films uit uh, waar hij een rol in speelt. Dus uh, ja, ook in de bioscoop is Sinterklaas... Uh, ...goed terug te vinden. Is, dit, is dat elk jaar zo? Want ik hou dat eigenlijk niet zo bij. Ja, er zijn elk jaar wel eigenlijk minimaal... ...wel twee Sinterklaasfilms. Uh, en ja, die doen het ook eigenlijk... ...altijd goed. Ja. Even terug in de tijd. Um, want uh, daar gaat Rob straks waarschijnlijk... ...een leuk plaatje bij draaien. Grease draaien jullie. Ja, ja, af en toe uh, vinden we wel een gaatje om, uh, om ook weer een klassieker terug te brengen naar het grote doek. En dan is een film als Grease is natuurlijk, uh, dat spreekt altijd een breed publiek aan. En dat, ja, die hebben we eigenlijk al vaker wel teruggebracht. En dat blijft altijd publiek trekken. Uh, het maakt ook voor veel mensen niet uit hoe vaak je hem al gezien hebt. Uh, het, het, ja, je weet hoe het eindigt, maar dat is ook niet de spanning van die film. Het zijn juist inderdaad de, de nummers en de beelden. En dat, ja, dat vindt iedereen leuk om keer op keer weer, weer te zien. De totale beleving en dan lekker groot en lekker hard. Precies, ja, ja, ja. je kan er extra, extra goed van genieten, dat is toch even anders dan op je televisie thuis. Hoeveel keer heb jij hem gezien? Uh, nou, ik heb hem een keer of twee, misschien wel drie keer gezien, ja. Ja. Ja, maar het is wel lang geleden voor mij, moet ik zeggen. Ja, Voor mij ook, maar kan je, kan je nog een, een want het is eigenlijk een discofilm, hè? Dat is, uh, zang en dans en, uh, en dat soort zaken? Ja. Ja, ja, ja, het is inderdaad. Het is, uh, komt uit, ja, dat durf ik niet te zeggen, maar volgens mij jaren 70. Mooi. Ja, dus dat is wel echt de disco-tijd en dat, dat zie je ook weer terug. Ja. Kan jij nog een nummer herinneren hè, uit die tijd? Of van deze film? Uh, nou ja, je hebt Grease Lightning natuurlijk, dus dat is uh, oh, ja. de titel zit erin. Dus dat is, uh, dat is de eerste die mij naar binnen schiet. Ja. Gaan we die draaien? Dankjewel. Yes, ga er Zeker, komt hij aan en hij komt uit 78. It's systematic. Hydromatic. Ah, <laughs> Why it's greased lightning? Greased lightning. Look we'll at some overhead lifter, some four barrel pods, oh yeah. Keep talking, boy, keep talking. Fuel injection cut off and chrome plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll you get the money. With the four speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, we're gonna get licensed in. Greased lightning. Lightning, you're burning up the quarter mile The whole tree is sliding And you're coasting through the hip-flap trials no, You are supreme The chicks are crazy For Grizz Lightning We'll get some purple French tail That's 30-inch fins, oh yeah A Palomino of new dashboard And do my pretend, oh yeah I can get over rocks and know that I am black and she's a real pussy wag Ah, je komt al helemaal in de sfeer van de film ben ja, oh, met de, he? deze plaats. Zo met Travolta en Lightning uh, en.. Ja, als we aan deze Creeds film denken, denken we ook meteen aan Olivia Newton-John. Ja, uh, ja, in 22 uur. overleden. Ja, in 28, 8 augustus in Cordevoorde in de Verenigde Staten. En uh, naast ons onze grote vriend Fred Hey. Hij is er weer, ja, dadelijk. We met, uh, er, entertainment ja, ja, viel ja, ja. fijn je weer te zien, Fred. Ja, ja even weer een weekje ertussenuit. Even ja, ertussenuit. Ja, ja, ja. Je hebt net vakantie gehad, hè? Ja, dat weet dan je, Ja, van dan krijg je nog <laughs> ja. verjaardag van de kleinsdag. Oh, ja, ja. Dan, nee, dat, ja, is ja, dat, is, dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Nou, wat gaan wij vandaag doen? Ja, wat ga je doen? Ja, eigenlijk zou Grace de Gier hier zijn... Oh. maar in verband. Uh, die kennen we. Ja, ja. zeker. Ja, ja. Maar ze, ze zou hier dus uh, zou. optreden. O, oh, ja. Ja. ja, zou, inderdaad. Zo ken er nog wel een paar doen mee. <laughs> ja, oh Ja. <laughs> Bijna, maar uh, er is iets tussen gekomen oh. en optreden. Uh, en ja, daar uh, gaf ze toch veel meer waarde aan. En ja, dat ja. Uh, begrijp ik. Ja, ja, ja. Dus uh, we gaan uh, in ieder geval lekker muziek draaien. En uh, we gaan nog uh, wat mensen bellen. Waaronder uh, Jason Jansen. Uh, die gaan we bellen over zijn nieuwe single. Nog een kus voor ik wegga. Oké. Okay. En Lars Brans gaan we bellen. Zijn nieuwe single heet Schreeuw Het Van de Daken. Hé. Hey. Ja, ja en wat hij dan schreeuwt, dat weet ik niet, maar daar gaan we dadelijk achter komen. Uh, ja. van Duinen heeft ook <laughs> een keer een plaat gemaakt van schreeuwt uit van de daken of zo. Ja ja ja. Ja, maar dat dat heet dan... Als je helpt, als je niet? <laughs> Zoiets. <wat laughs> nee, de, ik nee, moet of vijf aan Sinterklaas in de de als je de op het Oh ja, de met Sinterklaas eigenlijk. Ja, ja, ja, met deze Sinterklaas. Ja, die komt er bijna weer aan, ja, aan ja, Sinterklaas. Ja, ja. Nou ja, je, je hoort het net, he, ja. van Pieter, dat in oktober komen de Sinterklaas-films alweer in de bioscoop. Dus, ja, uh, ja, de dat, pepernoten liggen ook al bijna in de winkel volgens mij. Dat heb ik ook gehoord, ja. Maar dat ze dan zoveel films uitbrengen in een jaar... Sinterklaas. Dat, dat, dat wist jij ook niet, hè? Nee, dat wist ik ook niet. Nee, dat, dat, uh... ook bijzonder. Ja. Dus nou, zo leren we nog eens wat als uh, oude mannen. <laughs> en, uh, Dankjewel. <laughs> ja, spreek voor jezelf. <laughs> ja. Oh. Oké, nou, okay, uh, nou ik ben meteen, uh, Ja. ja. <laughs> zeg jongens, het is vandaag uh, is de herfst begonnen. Oh ja, En, uh, en hou uh, er rekening mee dat het... Uh, uh, even kijken, maandag is het Wereld Droomdag, Fred. Dus, Werelddroomdag. Dus leg je maandag. beste... Ja, maandag. Dus ik dus, hoef dus, niet naar het <laughs> nee, nee, nee. Dus leg je beste droom leg, leg in ieder geval klaar. Ja. En uh, even kijken, maandag is het ook One Hit Wonderdag. Oh, wat is jouw leukste, beste hit? Kan je dat herinneren? Hè? Wat je, wat je uh, een hele leuke hit vond, vindt? Oh, uh, uh, ja, ja dit... The Winner Takes it van Abba. Oké, okay, The Winner ja, Takes ja. it van Abba. Ja, ja, ja, dat uh, nou vind ik hem wel een mooie afsluiten. Dus Robby tikte ja. Oh, dat Oké, okay, ja, ik had eigenlijk de nieuwe... Ja, want die is ook wel leuk. Welke? De nieuwe van uh, Dario. Die hebben we binnengekregen via de e-mail. Oké. Okay. Dario van uh, De Clown. Uh, ken je ah, wel uh, natuurlijk, hij, hij, toch? Hij, hij, hij was maar een clown. Hij gaat zitten. <laughs> ja, het was gewoonlijk. De winnaar takes it all. Nee, die heb ik niet, hoor. Ja, ja, nee. Die gaan we niet draaien. De Clown. Wat, wat, wat een slechte. Ja, ja. Nou, ja. Weet je wat? We zijn er volgende week weer. zometeen met Fred. Ja. Hij je is er gelukkig weer, hè, vriend? Ja, is, ja. Uh, Plaatje aanvragen kan ook, hè, bij je. Ja, zfmartiesten.nl. Dus. Oké, okay, dan houden we het daarbij, hè. Gratis reclame weer, hè, bij mij. Ja, toch? Hou oh, dat in de gaten, hè. Nou, daar komt hij aan, hè. Speciaal voor Fred. Oké. Okay. Zijn plaatje. Zo vlak voor Entertainment View. Tot volgende week en bedankt, hè, Benno Veugen. Bedankt, erop. Graag gedaan, hoor. Hoi, Hoi, hoi. hoi.